In de loop van de dag overal droog en zonnige perioden. En het wordt 9 tot 12 graden. Dit was het NOS-verhaal. Radio 1 VPRO. Wordt. Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij het ene laatste uur van onze uitzending deze week. Op 28 april 1977 komt er een einde aan het proces... tegen een aantal leiders van de Rote Armee-fractie om. Ze werden tot levenslang veroordeeld. De RAF, de Duitse, zeer actieve naoorlogse linksextremistische terreurorganisatie. Deze werd in 1970 opgericht door onder meer Andreas Bader. De terreurgroep stond ook bekend onder de naam de Bader-Meinhof-groep. Vernoemd naar een van de andere bekende leden, Ulrike Meinhof. Ik heb een uh, compilatie van fragmenten gemaakt over deze gewelddadige groep... die echter ook op heel veel sympathie kon rekenen. Een uur is echt te kort, kan ik u zeggen. Wie weet komen we er een andere keer nog op terug... want er is heel veel bijzonder materiaal over te vinden. Wat dacht u van de actuele weergave van de arrestatie van de leden? Het klikt een beetje rottig en een beetje mono, maar ik heb het expres zo gelaten zoals het destijds te beluisteren is geweest op 1 juni 1972. De definitieve genadeslag voor de bader mijnhoofdgroep was de arrestatie van Andreas Bader op 1 juni van dit jaar en die van Ulrike Meinhof op 16 juni. Hier een geluidsopname van de op oorlogshandelingen lijkende arrestatie van Bader waarbij Holger Mainz zich na een traangasaanval vrijwillig overgeeft... en Bader pas gearresteerd kon worden nadat hij door de politie was neergeschoten. 16 juni, daaropvolgend wordt Ulrike Meinhof in Hannover gevonden en gearresteerd. Eind mei had ze nog via een geluidsband de volgende oproep gedaan. Het systeem dat de steden uit winstbejag verwoest... dat de leerkrachten in de scholen muilkorft of ontslaat... het systeem dat de communicatiemedia van kritisch ingestelde journalisten zuivert... dat tegen stakers politiemacht inzet dat de rest van de persvrijheid het liefst uitlevert aan het ministerie van Justitie... dat systeem wacht niet totdat de legale linkse partijen... de gewapende opstand proclameren. Enige dagen later heeft het systeem ook haar te pakken. Ulrike Meinhof heeft een drie jaar oudere zuster, Wienke... die lerares is aan een middelbare school. Ze woont in de omgeving van Frankfurt en deze week zochten we haar op... Ook zij is gedurende het laatste jaar onder voortdurend toezicht van de recherche geweest. Maar dat was niet het ergste naar ze ons vertelde. De bewaking van mijn eigen familie deed veel meer pijn. We spraken om te beginnen eerst over haar jeugd met Ulrike. Uh, Ulrike is drie jaar jonger dan ik. Die is 1934 geboren. Uh, zu, also schon na de machtübername Hitlers, zu een tijdpunt van... Meine Eltern sich durchaus überlegt haben, ob sie im Dritten Reich noch ein Kind haben wollten. Und waren aber dafür, ein zweites Kind zu haben. Und ge gewünscht wurde ein Junge, es kam aber ein Mädchen. <lacht> Und äh, ein, ich würde sagen, dass sie immer ein, sehr, immer ein sehr erwünschtes Kind gewesen ist. Das kann ich von mir auch sagen, ja? Aber ähm, beim zweiten ist es ja häufig noch leichter, weil Eltern schon Erfahrung im Umgang mit Kindern haben. Und ähm, unser Vater starb 1940, als Ulrike gut fünf Jahre alt war. Er war lange krank, er hatte Krebs, wurde krank kurz nach Kriegsausbruch. En men hem damals niet dat hij. Er... Ulrike is drie jaar jonger dan ik. Ze is in 1934 geboren. Dus vlak na de machtsovername door Hitler. In een tijd waarin mijn ouders er ernstig over nagedacht hebben. of ze nog wel een kind bij zouden nemen. Ze wilden graag een jongen, maar het werd een meisje. Toch zijn we allebei erg gewenste kinderen geweest. Onze vader stierf in 1940 toen Ulrike net vijf jaar oud was. Hij is heel lang ziek geweest. Hij had kanker. Maar niemand heeft dat eerst geloofd... omdat men hem ervan verdacht de ziekte voor te wenden... om haar niet in dienst te hoeven. Ulrike heeft hem in het ziekenhuis vaak opgezocht. Maar zelf herinnert ze zich daar niets meer van. Na de dood van mijn vader is mijn moeder gaan studeren. Ze wilde in een sociaal beroep. Maar de meeste arbeidsplaatsen waren al door de nazi's bezet. We woonden in Jena, in Turingen. En mijn grootouders zijn ook dood. Hoe ze? We leefden in Jena, in Turingen. In 1942 ging Ulrike naar de lagere school... waar ze zich heel raar aanstelde. Maar dat kwam omdat ze toen nog heel speels van natuur was. In 1946, nadat Jena Russisch gebied geworden was... zijn we naar Oldenburg gegaan... waar Ulrike verder haar opleiding op een middelbare school kreeg. Renate Riemek, een studiegenoot van mijn moeder... kwam mee naar Oldenburg. En later is zij ook onze pleegmoeder geworden... toen onze eigen moeder in 1949 overleed. Dat was voor Ulrike een verschrikkelijke slag... die ze misschien wel nooit te boven gekomen is... Winke vertelt ons dan verder over Ulrike's loopbaan als journaliste bij Concreet. Een episode in het interview die we nu kortheidshalve verder moeten weglaten. Later in het gesprek vragen we haar hoe ze tegenover de gewelddaden van de Bader-Meinhofgroep staat. Bijvoorbeeld de brandstichting in het Warenhuis waarvoor Bader tot drie jaar Tuchthuis werd veroordeeld. Deze brandstichting is door Ulrike in haar column in Concreet nooit gerechtvaardigd. En nooit voor politiek zinvol gehouden. Geweld, zo zegt Wienke, is nooit door de groep als eerste aangewend... maar altijd door de in deze staat ingestelde instituten. Denkt u aan de in tal van fabrieken ontoereikende veiligheidsmaatregelen... waardoor vele werknemers nooit de pensioengerechte de leeftijd halen. Ook dat is geweld. Mij is nergens een uitspraak bekend van Bader of Enslin of Ulrike... waarin zaken als het brandstichten in Warenhuizen verdedigd is. Ik heb eigenlijk nooit met Ulrike over geweld gediscussieerd... omdat we het altijd voor politiek ondoelmatig gehouden hebben geweld te gebruiken. Men moet zich aan de andere kant werkelijk in dit land de vraag stellen... of het juist is om zich door de politie zomaar neer te laten schieten. Als de heer Strauss zelf met een pistool op zijn zak loopt... waarom zouden anderen dat dan ook niet doen? Een staat die zelf geweld accepteert... loopt natuurlijk gevaar verzetsgroepen te provoceren... die ook niet meer van geweld kunnen afzien. Een staat die zelf geweld accepteert, om het maar zo te formuleren... Loopt natuurlijk gevaar, widerstandsgroepen te provocieren... ...die ook gewelddadigheid praktiseren. Of dat laatste ook voor de linkse beweging moet gelden, is een open vraag. Daarover zou nu een politieke discussie door de linkse beweging... ...met groepen als de Bader groep op gang gebracht moeten worden. Ook over de vraag waar geweld begint... Kijk, schieten is zeer duidelijk ongecompliceerd geweld... waarvan je snel kan zeggen of je het leuk vindt of niet. Maar wat men nu met de gearresteerde leden... van de Baden-Meinhofgroep doet, is ook geweld. Het aangevangenen onthouden van alle drinken is ook geweld. Door het openlijk verdacht maken van de advocaten... wil men verhinderen dat het tot een proces komt. En dit is een uitdaging aan de linkse beweging in de Bondsrepubliek. Of men dat wil begrijpen. Daar is die vraag aan die linken. Of ze dat begrijpen en of ze dat metmachten. Hessische Rundfunk, Frankfurt. Dan nu tenslotte na haar zuster Wienke, Ulrike Meinhof zelf. Van de Hessische Radio in Frankfurt ontvingen we het laatste interview dat Ulrike Meinhof gegeven heeft voor de West-Duitse televisie. op 23 februari 1970. Haar werd toen gevraagd of ze nu speciaal voor de vrouw schreef in concreet. Ze antwoordt dat de emancipatie van de vrouw. alles te maken heeft met de onderdrukking van het proletariaat. Deze onderdrukking houdt het achterstellen van de vrouw in. En op de vraag of haar schrijven werkelijk invloed gehad heeft, antwoordt ze van niet. Ik schreef uiteindelijk voor de mensen op het platteland, zegt ze, die geen directe verbinding hadden met de linkse beweging in de Bondsrepubliek. In concreet, de Blad voor Sex en Umsturz, schreef Ulrike Marie Meinhof haar artikel. Dort had ze immer politiek gemacht. empörte, linke politiek. Met kleine schritten wie Susanne van Patschinski gaf ze zich niet ab. Der bestehenden kapitalistischen Gesellschaft setzte sie eine zu schaffende sozialistische entgegen. Ihre Kolumne könnte auch von einem Mann stammen. Sie beschränkt sich weder auf Frauenthemen, noch richtet sie sich nur an Geschlechtsgenossinnen. Hatte sie überhaupt je die Absicht, eine Frauenkolumne zu schreiben? Naja, das, das, das ist im Kern die Frage, ob es also eine spezifisch weibliche Emanzipation gibt. würde ich sagen, gibt es nicht. Die Emanzipation, die Unterdrückung der Frauen, hat etwas zu tun mit der Unterdrückung des Proletariats. Also habe ich Kolumnen geschrieben, sozusagen in, im Interesse der Emanzipation des Proletariats. Und das schließt die Frauenfrage mit ein. Aber es wäre, glaube ich, falsch, äh, sozusagen sich selbst als Frau auf, auf die Frauenfrage reduzieren zu lassen. Hatte sie als Kolumnistin Einfluss? Nein. Das natürlich, ich weiß, das, das habe ich immer wieder gehört, es wird schon stimmen, dass sie von vielen Leuten gelesen worden ist, mit Interesse gelesen worden ist, dass es sicherlich vielen Leuten Argumente gegeben hat für ihre eigene Diskussion, dass sie ermutigt hat und sie bestätigt hat, indem sie selber denken. Also ich hatte immer das Gefühl, ich schreibe die Kolumne für die Landlehrer. Ich schreibe es für die Landlehrer, also für die Leute, die auch irgendwo verstreut in den Dörfern und Kleinstädten sitzen, die keinen organisatorischen Zusammenhang mit der sozialistischen Linken haben und die also so über so ein einzelnes Heft wie konkret am Kiosk dann durch das, was ich da schrieb, in einen Diskussionszusammenhang mit der Linken kommen konnten. dus Ulrike Meinhof op 23 februari 1970. En u hoorde haar in een deel uit een aflevering van VPRO Vrijdag... gewijd aan de arrestatie van diverse rafleden in 1972. Meinhof werd veroordeeld tot acht jaar... maar op 9 mei 1976 werd ze dood aangetroffen in de gevangenis. Volgens officiële bronnen had ze zichzelf opgehangen. De veroordeling van de kopstukken Andreas Bader, Gudrun Enslin en Jan-Karl Raspe... tot levenslang in 1977... betekende geen sinds het einde van de terroristenbeweging. De zogenoemde tweede generatie generatierafleden liet er geen twijfel over bestaan... dat zij bereid waren tot het uiterste te gaan om hun kompanen vrij te krijgen. En dat hield de gemoederen pittig bezig, ook in de Nederlandse media. Het begint even met een luchtig muziekje, maar daarna Jan Donkers... Goedenavond, dames en heren. 12 en een minuut over 6. Dit is de VNP de Ophilver. Dus 2 uur luistert naar Embargo. Vandaag in embargo nogmaals, en nu voorlopig voor het laatst, het terrorisme en de bondsrepubliek. Het is een, een onderwerp dat de laatste maanden prominent in onze programma's heeft gefigureerd... en dat een ongekende hoeveelheid reacties heeft opgeroepen... zowel van luisteraars naar onze programma's als in binnenlandse en buitenlandse persmedia. Een belangrijk punt bij onze informatie is steeds geweest... dat wij probeerden u zo genuanceerd mogelijk... over de ontstaansgeschiedenis van de huidige gewelddadigheid te informeren. Maar dat de afstandelijkheid die voor zo'n benaderingen vereiste is... nogal eens botste met de onmiddellijke emotionele reacties... die het gevolg waren van actuele gebeurtenissen. Als de aanslag op Ponto, de vlucht van Kapler, de ontvoering van Schleyer... en nu, binnen onze eigen grenzen, de dood van een Utrechtse politieman... Ons dilemma is of we in zo'n geval de serie moeten veranderen of opschorten, dan wel dat we de actualiteit juist moeten aangrijpen om ermee door te gaan. We kiezen voor het laatste, maar beseffen dat een heleboel luisteraars daar moeite mee zullen hebben. Hier is het Deutsche Fernsehen met de Tagesschau. Guten Tag, meine Damen en Herren. Einer der mutmaßlichen Bubak-attentäter, de 25-jarige Knut Volkerts, is gisteravond nach een schießerei met de nederlandse polizei in Utrecht vastgenomen worden. Bei dem Feuergefecht wurde ein Beamter getötet, een weiterer schwer verletzt. Een Begleiterin Volkerts, waar der es sich offenbar um die 28-jährige Brigitte Monhaupt handelt, konnte fliehen. Beide hatten in diesem Geschäft einige Tage zuvor einen PKW gemietet, den sie zurückbringen wollten. Der Inhaber hatte jedoch Verdacht geschöpft und die Polizei alarmiert. De Politie achtet niet onmogelijk, dat de westdeutsche Terroristen, van wie Knut Volkerts gisteren in Utrecht een Brigadier doodschoot, hier al enige tijd waren. Ze wil weten of er sinds 1 september en vooral 19 september... in Den Haag en 22 september in Utrecht gehuurde woningen... zonder enig bericht plotseling zijn verlaten. De vrouwelijke medeplichtige van de gearresteerde Knoet Volkert... Brigitte Moonhout, is nog steeds voor vluchtig. U hoort onze eindrecteur Ronald van der Boogaert. Naast mij in de studio is onze West-Duitse correspondent Nico Haasbroek, de maker van onze serie over het terrorisme in West-Duitsland. Nico, aan jou het woord. Uh, Nico Haasbroek, wat, uh, wat zou je kunnen zeggen over de positie van die Bader Meinhof-groepen binnen de Duitse linkse beweging? Ja, dat is wel belangrijk om er iets over te zeggen, omdat uh... Nou, wat er op het ogenblik gebeurt, aanslagen... in hoeverre ze van de RAF-afkomstig zijn ja of nee... dat is dan in heel veel gevallen ook nog niet duidelijk. Maar die wekken de indruk alsof het om een ontzettend grote... en belangrijke groepering gaat, dat is niet zo. Daar wil ik zo wat over zeggen. Maar ik, ik ga nu even door op uh, de betekenis van de RAF in West-Duitsland. Het is al een beetje bekend, West-Duitsland is een zeer conservatief... en burgerlijk en overdreven kapitalistisch land. Dat kan niet genoeg beklemtoond worden. Uh, daar is geen waardeoordeel mee bedoeld, maar vooral om aan te geven... dat er in in Duitsland ontzettend veel conservatieve mensen wonen... en dat de linkse beweging er uitermate klein is. Het noemen van getallen heeft niet zoveel zin, maar het stelt nauwelijks iets voor. Uh, je hebt bekende communistische organisaties en partijen, de DKP en de KPD. Je hebt organisaties, vooral bij de SPD zijn dat de JUSO's. Die zijn vrij uh, groot in getal. Ik dacht zo'n 40.000 dan de uh, FDP-jongeren. En uh, dan heb je diverse studentenorganisaties... En vele actiegroepen, dat worden er steeds meer. Vooral denk maar aan kalkarmorgen en milieuactiegroepen, kernenergie. Dat is een groeiende beweging. Voor een deel zijn de mensen die in die actiegroepen zitten ook lid van jonge organisaties of van andere communistische organisaties. En los daarvan, dus van die hele kleine linkse beweging, heb je dan uh, de groep, groeperingen die politiek geweld gebruiken of voorstaan. De belangrijkste daarvan is de RAF, niet de Baden-Meinhof. Uh, Meinhof leeft niet meer, het gaat om de Rote armee fractie uh, Daarnaast de beweging van de 2e juni, die... Uh, uh, ja meer in contact lijkt te staan of meer contact lijkt te hebben... met wat ze dan noemen het proletariat. Die is vooral in Berlijn, uh, uh, op Berlijn georiënteerd. Uh, over die beweging van de 2e juni hebben we niet veel bericht... Uh, daar is op zich erg veel over te vertellen. Het is een beweging die veel meer vooral aanvankelijk leek... op wat bij ons de provo's waren, al hun acties. Ik noem een klein voorbeeldje. Als ze bijvoorbeeld een bank overvielen... dan lieten ze ook moorkop achter en dat soort dingen. Maar ze hebben ook andere dingen gedaan die een heel stuk verder gingen. Dan heb je revolutionaire cellen... en je hebt nog tal van individuele sympathisanten. Maar om nou nog van die anarchisten of van die terroristen... of communisten, hoe ze genoemd worden, nog een indruk te geven... er zijn op het ogenblik ongeveer 50 politieke gevangenen. Um, in de gevangenis dus. En er zijn ongeveer, volgens uh, de vervassingsshoots... maar dat is ook een getal wat steeds schommelt, 1200 sympathisanten. En wat dat zijn, dat is een uitermate rekbaar begrip. Want als je de Baden-Meinhof-groep geen bende noemt... dan zou je al een sympathisant zijn om een klein voorbeeldje te geven. Het enige wat ik wil benadrukken is... dat de Baden-Meinhof uh, ontzettend veel in de pers komt... door de acties die voor een groot deel voor het grootste deel bijna, verwerpelijk zijn. Wat, niet, wat we voortdurend ook beklemtonen. Dat dat gebeurt. Maar dat ze getalsmatig op dit moment... gewoon feitelijk moet je dat vaststellen... niet veel uh, leden, niet veel aanhang hebben. En dat komt omdat... Uh, uh, de beweging nogal geïsoleerd lijkt. Er zijn een aantal leden van de RAF die zijn in het buitenland. Een aantal leden die zitten dus in de gevangenis. Uh, een klein aantal leden is al overleden. En uh, de mensen die over zijn gebleven die worden geïsoleerd of zijn geïsoleerd. En ondervinden ook steeds minder steun van uh, mensen in de bevolking die doodsbang zijn. Dat wanneer ze deze mensen zouden steunen uh, dat ze dan uh, in de steek worden gelaten. Of dat ze dan zelf uh, ook als uh, sympathisant of medeplichtige door de uh, justitie... Uh, worden gearresteerd. Dat is de situatie. En waar ik ook nog eens op wil wijzen... Dat is dat, het, dat je je moet kunnen voorstellen... hoe moeilijk het is voor iemand die lid is van de RAF... om weer terug te keren in de maatschappij. Er wordt naar hem gezocht. Er is voor hem geen terugkering meer mogelijk. En dat is voor een heleboel raf een ontzettend probleem. Want zo gauw ze terugkeren, dan kunnen ze worden opgepakt. Dus ze zitten in een, een aantal van die afleden, een groot aantal waarschijnlijk... van die kleine groep, die zitten in een soort wanhoofdspositie uh, vaak. En uh, die weten niet van, ja, wat moeten we nou doen... Uh, hoe moeten we verder? Al dus Nico Haasbroek in het programma Embargo. Heel veel verder kwamen sommige van die RAF-leden ook niet meer. Deze berichtgeving dateert van september 1977. Op 28 april 1977 kwam er een einde aan het proces... tegen drie RAF-leiders, Andreas Bader, Gudrun en en Jan-Karl Raspe. Ze worden veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf Dat in detentie zitten gaat vervolgens niet al te lang duren. Op 18 oktober van datzelfde jaar, 1977 dus, overlijden ze alle drie. En de officiële lezing is dat zij zelfmoord pleegden. Een van de weinig overlevenden van de eerste generatie grafleden, Irmgard Muller heeft altijd bestreden dat het om zelfdoding gegaan zou zijn... Twintig jaar na die zogenoemde Nacht van Stamheim... vertelt zij in VPRO aan de Amstel over haar ervaringen. Het woord is aan Anton de Goede. De RAF. De strijd tussen de Rode Armee-fractie en de Duitse staat... bereikt een bloedig dieptepunt. Luistert u naar de herinneringen van Irmgard Müller aan de Duitse Herbst 1977. Irmgard Müller is de enige van de vier rafgevangenen die de nacht van 17 op 18 oktober 1977 in Stamheim overleefde. Terug naar 18 oktober 1977. Bondspresident Walter Scheel doet een dramatisch beroep... op de leden van de Rote armee fractie Ik wende me nu direct aan de entführer van Hans-Martin Schleyer... ...van die ik aanneem dat ze mir in dit moment zuhören. Ik appelliere aan ze die geisel vrij te geven. Op 5 september 1977 werd werkgeverspresident Hans-Martin Schleyer... ...ontvoerd door een commando van de RAF. Voornaamste de eis vrijlating van de RAF-gevangenen uit de Duitse gevangenissen. Ter ondersteuning van deze eis kaapte op 13 oktober een Palestijns commando, een vliegtuig van de Lufthansa. In de late avond van 17 oktober bestormde een Duitse elite-eenheid... het vliegtuig op het vliegveld van Mogadishu. Drie gijzelnemers worden doodgeschoten en alle gijzelaars bevrijd. In reactie op deze vliegtuigbestorming executeert de RAF... de gegijzelde Hans-Martin Schleyer. 1 uur, Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP... In de zwaar bewaakte Stamhain-gevangenis van Stuttgart... hebben drie leden van de bader meinhof groep zelfmoord gepleegd. Het zijn de 34-jarige Andreas Bader, zijn 37-jarige vriendin Gudrun Ensling... en de 33-jarige Jan-Karel Raspe. Ze vormden de harde kern van de groep. Het rietal beroofde zich vannacht van het leven... na de geslaagde bevrijding van de gijzelaars... in het gekaapte vliegtuig in Somalië. Hun dood is bekendgemaakt door het ministerie van Justitie... van de deelstaat Baden-Württemberg een internationale commissie van artsen, zal sectie verrichten. Ook Irmgard Müller heeft geprobeerd zich van het leven te beroven. Haar toestand wordt kritiek genoemd. Afgelopen dinsdag op het station in Hamburg. Irmgard Müller verschijnt stipt op tijd op de afgesproken plek. Een kleine, tengere vrouw van rond de 50. Grijs haar, maar nog steeds een meisjesachtig gezicht. Toch moet je goed zoeken om nog enige gelijkenis te vinden met de opsporingsfoto die in de 70e jaren op grote schaal verspreid werd in Duitsland. Irmgard Müller werd in juli 1972 opgepakt en veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf wegens lidmaatschap van de RAF en medeplichtigheid aan de bomaanslag op het Amerikaanse militaire hoofdkwartier in Heidelberg. In 1992 verklaarde zij namens de RAF dat de gewapende strijd in Duitsland gestaakt werd. In 1994 Kwam ze na een internationale Kampagne frei? Sind die weissen Säge gesetzt? Taren we jetzt? Taren we jetzt? Im September hatte een Beamter vom Bundeskriminalamt mitgekriegt, dat we uns über den Flur rufen. Das wir durch die Zellen und was zurufen, das hat unheimlich Gehalt. Und es war verzerrt, weil die Bücher, die im Zellenflur gestanden hatten, alle weggeräumt waren. Es war extrem schlechte Akustik. Und dann hat vom Knast aus erst einer versucht, eine Lärmkulisse zu errichten. Also, und das Radio ganz laut gestellt. Und es war eine, irgendwie Schlagermusik oder natürlich keine Nachrichten, sondern irgendwie irgendwas ganz Furchtbares, was ihn zusätzlich genervt hat. In september 1977 had een veiligheidsbeamte van het Bundeskriminaalamt gerapporteerd... dat we soms vanuit onze cellen naar elkaar schreeuwden. Dat galde heel erg omdat ze alle boeken die in de gang van onze vleugel stonden weggehaald hadden. Toen heeft de gevangenisleiding zelf maar een muur van lawaai gecreëerd... door op de gang de radio op volle sterkte te laten spelen. Geen nieuwsberichten natuurlijk, maar allerlei verschrikkelijke slagermuziek... die enorm op onze zenuwen werkte en vervolgens hebben ze onze celdeuren met schuimrubber bekleed. Na de ontvoering van Schleyer op 5 september stonden we onder contactsperren. We mochten geen enkel contact met de buitenwereld en met elkaar hebben... en zelfs niet met onze advocaten. De enige mogelijkheid die ons toen nog restte was elkaar halve zinnen toe te roepen... als we uit onze cel gehaald werden. Maar daar waren we heel zuinig mee. Uit angst dat ze ons uit elkaar zouden halen. Ik nam me dus naarmiddag... Andreas heeft met een Abgesandten uit het Bundeskanzleramt gesproken. Nachmittags. En zwar heeft hij ihm erklärt, waarom het ook voor de Bundesregierung besser wäre, ons uitzutauschen. En dat ze politisch ook niets dabei gewinnen, wenn ze es niet doen. Ik herinner me dat Andreas Bader smiddags op 17 oktober een gesprek had met een vertegenwoordiger van de Bondskanselier. Dat heeft hij ons vanuit de gang toe weten te roepen. Vader heeft in dat gesprek nog eens uitgelegd waarom het voor de Duitse regering uiteindelijk beter zou zijn als ze ons tegen Schleyer en de passagiers van het gekaapte vliegtuig zouden uitwisselen. Bovendien heeft hij beloofd dat wij dan niet meer naar Duitsland terug zouden keren en alleen nog in het buitenland politiek actief zouden zijn. Gedurende de avond van 17 oktober... zat Irmkart Müller als enige van de RAF-gevangenen... in een cel waar ze naar de gevangenisradio kon luisteren. Maar die werd, zoals gebruikelijk, om 11 uur s avonds afgesloten. Het nieuws over de bestorming van het gekaapte vliegtuig in Mogadishu... werd pas voor het eerst midden in de nacht op de Duitse radio gemeld. Om half 1. Ik probeerde die avond zo lang mogelijk wakker te blijven. Er heerste een enorme spanning... We waren ons ervan bewust dat de regering nu snel een beslissing moest nemen. Nadat het licht uitgeschakeld was, stak ik een zelfgemaakt kaarsje aan... en luisterde ik naar de pick-up die op batterijen liep. En ik bleef maar heen en weer lopen in mijn cel... om te voorkomen dat ik in slaap zou vallen. Op een gegeven moment ben ik toch gaan liggen en viel in slaap. De volgende morgen kwam ik op de gang enkele seconden bij bewustzijn. Ik voelde hoe handen over mijn lichaam gingen. Ik voelde ze overal... Ook over mijn ogen en mijn gezicht. Mijn hoofd zuiste. Het was een vreemde gewaarwording. En toen hoorde ik een mannenstem die zei... Baden en Ensling zijn dood. Ik was, ik was ziemlich onconcentreerd. En ik heb versucht wacht te blijven. Dan heb ik eerst nog met een batteriebetreemde plattenspieler muziek gehoord. en heb me een angemacht, aangemaakt, een zelfgebastelde... Und dann ich irgendwie, bin ich irgendwie hin und her gegangen, weil ich dachte, wenn ich mich hinsetze, schlafe ich sofort ein. Also ich war irgendwie, also es war einfach über jedes Maß an, an Reserven hinaus, die Anspannung. Und dann habe ich mich irgendwie hingelegt und muss doch eingeschlafen sein. Also dass ich einfach nicht mehr die Kraft hatte, wach zu bleiben. Und dann bin ich morgens im Traktflur vor Sekunden, Sekundenbruchteile irgendwie zu mir gekommen, wo ich irgendwie den Eindruck hatte, ich werde unheimlich angefasst. Also viele, viele Hände sind an mir dran und auch an meinen Augen, an meinem Gesicht. Und ich habe die Erinnerung, dass mein Kopf total gerauscht hat innen. Also, dass ich, das war mir ein ganz absolut fremdes, fremdes Empfinden. Kann ich mich nicht erinnern, dass es jemals, ist, dass ich das schon hatte. Und dann hörte ich eine, eine Männerstimme sagen: Bader und Enzlin sind tot. Irmgard Müller laat verslaggever Huub Jaspers het weekblad Der Spiegel van twee weken geleden zien. Daarin zijn voor het eerst kleurenfoto's afgedrukt van de dode rafgevangenen en de zwaargewonde Irmgard Müller. Ze ligt naakt op een bed, de lakens tot het middel weggeslagen, het hoofd schuin weggezakt in de kussens, haar ogen gesloten. De steekwonden in haar linkerborst zijn duidelijk zichtbaar. Müller is heel erg kwaad over de publicatie van deze foto's. De excuusbrief die ze van de hoofdredacteur van De Spiegel kreeg... en die suggereert dat het om een ongelukje gaat... vindt ze volstrekt ongeloofwaardig. Het had jaren geduurd dat ik geen schmerzen meer had. Bij het bewegen, bij lachen, bij mijn liggen, bij het had ik immer zo'n stichschmerzen. Jarenlang heb ik pijn gehad bij iedere beweging die ik maakte. Zelfs gewoon liggen ging niet goed. Het was een knast met wat in mijn cellen lag... Het messer uit het bestek, wat jeder gevangen had, was total dik en rond. Dat messer lag daar, en van dat hebben ze behaupten dat het die waffe was. Wat ik me niet voorstellen kan. Een dik, rond mes. Dat bij het bestek hoort dat elke gevangene heeft. En ik ook had om mijn boterhammen mee te smeren. Zo'n mes werd door justitie aangewezen als het wapen waarmee de steekwonden zouden zijn toegebracht. En ik kan me nog steeds niet voorstellen. Dat dat echt het wapen geweest is. Ja, maar unmittelbar nachdem ik wieder Anwaltsbesuch haben heb ik een Anzeige, een moordversuch anzeige gesteld. Die wurde dan Anfang 78 eingestellt en niedergeschlagen. En kurz danach wurden die Todesermittlungsverfahren bij de anderen, die die Angehörigen eingereicht hatten, ook beendet. Meteen nadat ik weer contact kon opnemen met mijn Advocaat, heb ik een Aanklacht ingediend wegens poging tot moord maar die werd begin 1978 niet ontvankelijk verklaard. De Duitse justitie had nu eenmaal vastgesteld dat het om zelfmoord ging... en daarmee was de kous af. Zelfs toen er in 1981 nieuw bewijsmateriaal boven water kwam... en gepubliceerd werd in de weekbladen Stern en Spiegel... was dat geen reden om de zaak te heropenen houdt tot op de dag van vandaag de toenmalige regering Schmid verantwoordelijk... voor wat er in de nacht van 17 op 18 oktober 1977 gebeurde in de Stamheim-gevangenis. Ze vermoedt dat een commando van de geheime dienst de cellen destijds is binnengedrongen... en haar heeft verdoofd voordat ze gestoken werd. Maar daar heeft ze geen bewijs van. In de Duitse media werd sinds het begin van de ontvoering van Schleyer... die tot doel had de afgevangenen vrij te krijgen... openlijk gediscussieerd over het executeren van deze gevangenen pas onlangs is onthuld dat binnen het crisiscentrum van de Duitse regering... deze mogelijkheid ook wel degelijk serieus overwogen is. Zes uur, Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP. Op een persconferentie in Stuttgart zijn bijzonderheden bekendgemaakt... over de zelfmoorden vanochtend door leden van de bader Badermainhoff-groep... in de Stamheim-gevangenis. Andreas Bader en Jan-Karl Raspe hebben zich in hun cellen... met een pistool van het leven beroofd en Gudrun Enslin heeft zich verhangen. Imkart Muller is in haar cel gevonden met steek- en snijwonden. Ze is naar een ziekenhuis overgebracht en verkeert buiten levensgevaar. Aldus de minister van Justitie van de deelstaat Baden-Württemberg, Bender, op de persconferentie in Stuttgart. Hij verklaarde het een raadsel te vinden hoe de pistolen zijn binnengekomen in de cellen van Bader en Raspe. De twee gevangenen stonden onder zware bewaking en hun cellen werden elke dag gecontroleerd. De wapens waarmee deze Bader-Meinhofleden zelfmoord pleegden, waren volgens minister Bender van hetzelfde merk en kaliber als waarmee eerder in de Bondsrepubliek terroristische activiteiten zijn bedreven. Over de vraag of het zelfmoord of moord was, wordt al twintig jaar gereden twist. En een van de cruciale vragen is, hadden de raf destijds wapens in hun cellen? Nee, we hadden geen wapens in de zee. Het is gewoon abenteuerlijk. En es gibt viele viele Aussagen die dagegen sprechen. Also zowel die anwälte die es gemacht haben, als auch sämtliche Beamten die diese Anwälte hin und her kontrolliert haben, haben gesagt, wir haben kontrolliert, da konnte nichts durch. Nee, we hadden geen wapens. Dat is te gek voor woorden en zijn tal van verklaringen die de versie van de Duitse autoriteiten tegenspreken. Zowel van de kant van de advocaten die beschuldigd werden van wapensmokkel. Als van tientallen veiligheidsbeamten die die advocaten weer moesten controleren als ze het stamheimcomplex binnen wilden gaan. Er stonden zo neemander. Dan waren plots die beamten die zelfs heilig vinden, van alloongwoordig waar het politisch in die landschaft pastte. De verklaringen van de veiligheidsbeamten stonden dus lijnrecht tegenover de beschuldigingen van het Openbaar Ministerie. Zulke verklaringen die in iedere Duitse rechtszaak heilig zijn... werden plotseling ongeloofwaardig omdat ze politiek niet van pas kwamen. Het verhaal over de wapensmokkel van de advocaten bestaat sinds 1978... en dat was vooral gebaseerd op de verklaringen van een zogenaamde kroongetuige. Een voormalig RAF-lid die in ruil voor zijn getuigenis strafvermindering kreeg. In 1992 kwam er een tweede kroongetuige met het verhaal op de proppen... dat de wapens door de advocaten waren binnengesmokkeld. Maar zijn verklaring week op belangrijke punten af... van de verklaring van de eerste kroongetuige. Maar hoe kunnen ze dat nu allemaal beweren? De wapens zouden nota bene ruim een half jaar... voordat ze gebruikt werden in onze cellen verstopt zijn. Waar in godsnaam? Alles was van beton. Bovendien werden de cellen dagelijks doorzocht. In de nacht, in der schleier entführt wurde, waren er mindestens fünf Stunden Razzia. Da kamen nog in de nacht die Bundesanwälte en das BKA. En we waren weggesperrt, en die hebben die Zelen total auf den Kopf gestellt. Also am Abend des 5. September bis in die Morgenstunden rein. Op 5 September, de nacht na de ontvoering van Schleier, doorzochten ze onze cellen vijf uur lang. Dat gebeurde door de beste Spezialisten van het Bundeskriminalamt. En zelfs de procureur-generaal was ter plekke. Wij moesten weg. De hele boel werd op zijn kop gezet. En ze waren tot in de vroege ochtend bezig. Ik heb hem, am, am, 11, jetzt, am 11. Oktober heb ik een brief van de staatsanwaltschaft van Hamburg gekregen. En daar wordt mij metgeteeld. dat er gegen mij ermitteld wordt wegen Verunglimpfung des Staates. En zwar. Ik heb vorige week op 11 oktober een brief gekregen... van het Openbaar Ministerie in Hamburg. En daarin wordt mij medegedeeld dat men aan een gerechtelijk vooronderzoek begonnen is... omdat ik de Duitse staat beledigd zou hebben. Het gaat om een tweetal interviews dat ik afgelopen zomer heb gegeven... onder andere aan die Spiegel. En waarin ik zeg wat ik sinds 1977 steeds gezegd heb... Namelijk dat de Stamheim gevangenen vermoord zijn. Ook wordt mij ten laste gelegd dat ik in één van die twee interviews heb gezegd... dat de RAF na de bestorming van het vliegtuig in Mogadishu... en de nacht van Stamheim niet anders kon doen dan doden. Dit wordt door het Openbaar Ministerie uitgelegd... als goedkeuring van strafbare feiten. Dat heet beleging van straftaten, waar ik in een boek zeg... Dat het kommando damals Schleier getötet had, was geen fehler gewesen. Daar werde ik heute. Er wordt ermitteld ich ik straftaten belegen die vor 20 Jahren stattgefunden hebben. Terug in Nederland vragen we de Amsterdamse advocaat Pieter Herman Bakker-Schut naar zijn mening. Schut heeft in het verleden diverse rafleden verdedigd in Duitse rechtszaken... en is nu opnieuw ingeschakeld door Irmgard Müller. Wat vindt hij van de nieuwe beschuldigingen tegen haar? Het gaat om de zaak waarin uh, Irmgard Müller, de enige overlevende van Stamheim... Uh, wordt aangeklaagd, zoals ze nu heeft aangekondigd gekregen... wegens beschimping van de Bondsrepubliek Duitsland, waar drie jaar op staat. En wel omdat zij uh, stelt dat de andere drie vermoord zijn... en dat zij zichzelf ook niet heeft geprobeerd om te brengen. Nou, Dat wordt beschouwd als beschimping van de staat... Ze heeft nooit iets anders gezegd overigens. En punt 2 wordt ze waarschijnlijk ook aangeklaagd... Oh, wegens het openlijk goedkeuren van bepaalde strafbare feiten. En dat gaat dan om die slaaierontvoering waarvan ze zegt... van: het was geen fout van de RAF om de slaaier te ontvoeren. Maar goed, op dit moment is denk ik het belangrijkste... Die, uh, uh, het haar vervolgen wegens bescherming van de staat... omdat zij volhoudt dat zij zichzelf niet heeft proberen om, om het leven te brengen. Nou perverse beschuldiging lijkt mij, is niet, uh, niet mogelijk. En ik uh, zal me dat met veel plezier ook uh, mede helpen te verdedigen. Bakker Schut is als jurist gepromoveerd op de Duitse strafprocessen tegen de RAF. Zijn bijna 700 pagina's tellend proefschrift... werd in Duitsland als boek op de markt gebracht... en geldt als het best gedocumenteerde werk over dit onderwerp. Hij heeft de afgelopen maanden de enorme media-aandacht... voor de Deutsche Herbst 1977 met grote belangstelling gevolgd. Is het hem ook opgevallen dat bijna nergens meer de zelfmoordtheorie ter discussie wordt gesteld? Ja, nou was dat binnen Duitsland natuurlijk altijd al zo... dat er nergens de discussies werd gesteld in, in Nederland... maar ook in Frankrijk en Italië werd daar toch inderdaad veel kritischer over geschreven. Het is mij ook opgevallen dat de kritische stemmen van toen in Nederland... zoals bijvoorbeeld ene Jan Luiten, jarenlang correspondent van de Volkskrant in Duitsland... en nu toch een soort van senior journalist van de Volkskrant... dat die kort geleden op de meest uh, verbijsterende manier... Over alle kritiek heen wandelt en uh, uit zijn pen laat vloeien dat iedereen het erover eens is. en er geen enkele kritische noot bij die lezing staat. Ik bedoel, niemand hoeft ervan te overtuigd te zijn, zoals ik dat ben, op grond van mijn kennis van zaken. dat de mensen destijds zijn vermoord. Maar waar daar zelfs geen vraagteken bij te stellen, dan denk ik van ja, hier tonen journalisten een gezicht. wat, uh, wat zij niet moeten tonen, wat levensgevaarlijk is. Al dus advocaat Pieter Herman Bakkerschut in 1997 voor de VPRO. Journalist Jan Luijten is destijds om een reactie gevraagd... op deze pittige uitspraken. Maar helaas kregen de makers van het programma... Huub Jaspers, Chris Keijnen en Fieneke Diamant... hem destijds niet te pakken. Ja, je kwam in die tijd ook nog niet om in de GSM's natuurlijk. Het is morgen, 36 jaar geleden, dat het proces tegen een aantal rafleden... eindigde in levenslange gevangenisstraffen, maar... Het zou dus allemaal heel anders lopen. Wat waren eigenlijk de ideologieën van deze terreurbeweging? Wat dreef hen tot hun acties, waarmee ze ook nog sympathie wisten te vergaren? We gaan luisteren naar een gesprek uit 2004 met historicus Jaco Pekelder... voorafgegaan door een column van Johan van Minnen. De groep Veel Farben is dit Duitsland, Duitsland, alles is voorbij, zingen ze over het leven in Duitsland rond 1980. Dat Duitsland gaan we het zo over hebben, maar nu eerst onze columnist Johan van Minnen, die het Duitsland van de jaren als geen ander kent. Ga je gang, Johan. Ja. Voor en na komen deze winter op de publieke Duitse beeldbuis... de respectievelijke bondskansliers voorbij. En zo zagen we ook Helmoet Schmid weer eens terug. Naast Helmoet Kool, de enige overlevende onder de oude rolbezetters. Schmid, de radicale doener. Op zijn 85e verjaardag nog zeer present, met stok en heldere geest... Onverschrokken, zonder te worden bekeurd, in de studio de ene sigaret na de andere opstekend, met tussen zijn lippen ook nog ruimte voor opmerkingen als de Duitsers van tegenwoordig zouden niet zulke jammerlappen moeten zijn. Een genot dus om te beluisteren en tegelijkertijd een gemis en wat er buiten beschouwing bleef. De achtergronden van de Rote armee fractie die toch het decor van zijn kanselierschap hadden gevormd. Helmoet Schmid had het verdrongen. En een naam als Ronald Augustijn zou hem absoluut niets meer zeggen... zo dit ooit al het geval was geweest. Want deze toen 25-jarige was al minst een topterrorist... in de zin van de scala van het terrorisme... waarmee we tegenwoordig worden geconfronteerd al helemaal niet... en is het zelfs niet binnen het kader van een RAF... Ronald Augustin zat 1973 in de trein en bevond zich feitelijk nog op Nederlands grondgebied toen hij met een vuurwapen op zak werd aangehouden door de in Hengelo alvast ingestapte Duitse grenscontroleurs. Pas over de grens stopte de trein weer met de buitens. Een deportatie, riep zijn advocaat niet geheel aan onrechten, zei het vruchteloos. Een kleine schending van het volkerenrecht... die de Nederlandse regering gemakshalve, afgezien van wat theoretisch gepruttel... maar heeft gelaten voor wat het was. En die dus leidde tot een proces in een hiertoe bij Bukenburg ingerichte bunker... en tot het vonnis van zeven jaar, volgens de doortastende rechtlijnigheid... Die een veroordeling van zo menige er toch voor in aanmerking komende natiemisdadiger in de nieuwe Duitse rechtsstaat nimmer heeft weten te bereiken. Een paar jaar nadien was ik inmiddels op het thuisfront als Varenombudsman aangetreden, Helmoet Schmid nog altijd bondskanselier, de Rote Armee-fractie nog steeds actief en werd er een totaal andere roep op mijn bemoeienissen gedaan. Vooral na de onopgehelderde dood van de Stamheim-gevangenen begon toch eindelijk het besef door te breken dat behalve de daden van... ook de reactie op de RAF aan enig kritisch onderzoek... diende te worden onderworpen. Objectief en internationaal diende dit onderzoek te zijn... maar beslist niet officieel. Lord Russells organisatie werd erbij betrokken... en er werd een soort subtribunaal ingesteld. Zitting houdend in wat je wel de meest discrete locatie van Amsterdam mocht noemen... de redactielokalen van het weekblad zaliger De Nieuwe Linie. Met Loddenauta vertegenwoordigde ik een smal deel van wat door moest gaan als enigszins erkend en gerespecteerd links-Nederland. Geen van ons tweeën tenminste was er tot dat ogenblik openlijk van beticht sympathisant te zijn van de RAF. Een vloek die toen getijd even gemakkelijk uit de mond kwam als tegenwoordig het verwijt te sympathiseren met Pim Fortuyn. En al maakte ik er wel het voorbehoud bij dat niet dit gold voor mijn jongensjaren in de oorlog toen de bommenwerpers van de Royal Air Force s nachts over ons Friese dorpshuis donderden op weg de Duitse vijand te terroriseren. Deze RAF genoot ons aller sympathie. Goed, de hearings van het geïmproviseerde tribunaal, zeer intensief en met veel terzake kundigen, riepen de schrikbeelden op van de sensorische deprivatie waarmee de rafgevangenen werden gefolterd... door ze maandenlang af te zonderen in volstrekte geluidsdichte ruimtes. Naarmate medische getuigen bovendien de onmogelijkheid aantoonden... dat het sterfproces in Stamheim was verlopen... zoals de Bondsregering beweerde dat het was verlopen... kwamen we er niet achter wat er dan wel precies was gebeurd. Het zou ongetwijfeld voldoende opzienbaren... argumenteren wij enkele te vergees te kunnen berichten dat dit tribunaal op goede gronden had moeten vaststellen... dat de officiële verklaringen niet konden deugen. Nee, betoogden anderen, we treden pas naar buiten... wanneer wij de mededeling kunnen doen dat de bondsregering... de gevangenen willens en wetens heeft laten vermoorden. En wie niet bij voorbaat achter zo'n rondborstige conclusie kon staan... stond aan de verkeerde kant, was niet progressief, maar reactionair. En daar stond je dan. Het schisma, inmiddels een kwart eeuw oud... liet, zoals zo vaak in de geschiedenis... de participanten in duisternis achter... en de RAF tot vandaag de dag als secte voortleven. Ja, Johan van Midden. Uh, bedankt. Uh, afgelopen vrijdag was er in het Duitsland-instituut... een lezing te horen met als titel Reis naar de RAF. Dat sluit dus prima aan op jouw column. Uh, gehouden door de Duitse schrijver Gerd Koenen. En naar aanleiding van zijn boek Vesper Enslin Bader... Oertzenen des Deutschen Terrorismus... waarin hij het milieu schetst... waarbinnen die Rote Armee-fractie tot bloei kwam. Uh, gaan we daar nu over praten met Jacco Pekelder... medewerking van het Duitsland-instituut... en bezig met een onderzoek over de beeldvorming van die RAF in linkse milieus. Hij zit hier in de studio. Onze eigen Duitsland-watcher Hans Olink gaat in gesprek. Wat veel eer. <laughs> Jacob Pekelder, of Pekelder, ja. zoals ik jou hoorde noemen afgelopen vrijdag. Alle Duitsers zeggen het zo, ja. Ik <laughs> um, Aanleiding voor, voor de lezing van Gert Koenen was uh, zijn boek... Vesper en Slim Bader. Kun jij dat even kort de inhoud van weergeven? Nou, het is een soort drievoudige uh, biografie... Uh, waarin eigenlijk, zoals ik het een beetje uit heb ontleend... Uh, de reis naar de RAF, zeg maar, wordt neergezet... Um, Vesper is uh, Bernhard Vesper, de eerste verloofde van uh, Godun Ensling, totdat ze zeg maar, de liefde van haar leven, Andreas Bader, dan tegenkwam. Ook vader van haar kind en zoon van um, Wil Vesper, een natiedichter die in de jaren 20 en 30 furoren maakte... en ook um, akelige dingen deed als uh, denunciant zeg maar, van, van zogenaamde Joodse, kosmopolitische... enzovoort, uh, volksverrader, uh, schrijvers die uh, maar zo over de kling moesten worden gejaagd. Uh, dus met die achtergrond, dat was zijn vader. En Enslin uh, is natuurlijk bekend, een uh, andere figuur. Uh, um, ja, de kernmotor uh, achter de Rote Armee-fractie. Zeker in die eerste generatietijd, zoals het dan genoemd wordt. Uh, en uh, Bader haar grote geliefde, met wie ze samen een soort wat mythisch paar uh, uh, vormt... Uh, een behoorlijk activistische figuur. die niet zozeer dus in theorie geïnteresseerd is. en ook niet, niet zozeer dus in de theorie van de wereldrevolutie geïnteresseerd maar, maar wel in het doen. En uh, samen vormen die een uh, mooie, in die symbiose. Een ijzeren, ijzeren uh, duo. Exact. Uh, noemde zo noemde Bert Koenen het. Exact. Veel meer dan. Uh, uh, Bader Meinhof, zoals de groep dus altijd genoemd ja, werd in de pers. Ja. ja, Ulrike Meinhof is er eigenlijk op een hele rommelige manier bijgekomen. Heeft, uh, toen Bader in 1970 is gearresteerd... heeft zij uh, uh, geholpen bij het, uh, in, in een opzetje zeg maar, om hem te... Um, vrij te krijgen met geweld. Uh, dus, uh, ik zal het niet uitleggen hoe, maar in ieder geval... via een list hebben ze dat voor elkaar gekregen. Daar heeft zij een wezenlijke rol bij gespeeld. Maar toen is ze een paar dagen ondergedoken. Dus uh, ze is uh, meegesprongen als het ware de ondergrondse in. Maar wist toen eigenlijk nog niet zo goed... van, zal ik nou doorgaan met dat uh, terroristische... met die terrorisme, met dat terrorisme... of zal ik gewoon... Uh, uh, ja, we stellen ja, maar, bijvoorbeeld. er was pandering. toen toch helemaal nog geen terrorisme? Dat is toch pas nee. na die bevrijding van baden nou, dat gebeurd? dat is eigenlijk uh, dat is niet helemaal waar. Nee, je hebt uh, in Berlijn dan al groepen als de Tupamaros, West-Berlin... en uh, De Blues en zo. Dat zijn een, een groep die later zich insluiten tot de 2e juni. Beweging 2e juni. Nee, nou, maar ik bedoel, die ba baden en zo... Extra. hadden tot dan toe ja. uh, nog geen terroristische Koele activiteiten. Kunnen zegt het heel mooi. Die zegt, ja. er is een fase, gaat er dan vooraf... waarin ze langzaam... Uh, afdrijven naar een point of no return. Ze zijn eigenlijk ze beraden zich van, van moeten we terrorisme gaan ondernemen of niet? Moeten we echt de, dus de waar, moeten we het grote militaire gevecht zeg maar aangaan met de staat, wat natuurlijk eigenlijk een lachwekkende gedachte is, maar toch werd het serieus overwogen. Moeten we dat doen? om daarmee ook een signaal te zetten uh, naar, uh, naar de grote bevolking... naar de massa van de bevolking, om die ook in de, de benen te brengen... en uh, de revolutie echt een beslissende stap uh, verder dichterbij te krijgen. Even... Of moet, ja, sorry. Ja. Maar, of moeten we dat niet doen? Uh, en die, in die fase zijn ze gewoon uh, um, pas door de baden... Uh, arrestatie en die bevrijding inderdaad echt uh, naar de ondergrond gedeeld. En zelfs toen hebben ze dat weer anderhalf jaar erover gedaan... voordat ze echt terrorisme ging bedrijven. Uh, Jacco, jij, yeah. jij doet onderzoek naar uh, het milieu waarin de RAF functioneerde. Yeah. Het milieu. Kun je nou zeggen dat uh, dat, dat milieu... Uh, mm -hmm. Ik probeer het even in uh, moderne ter termen te leiden. Uh, zoals uh, het milieu waarin Volkert van der G. Uh, yeah. uh, figureerde, opereerde, uh, naderhand door sommigen... Waar verantwoordelijk is gesteld mm -hmm. voor de moord op Fontuin... Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Jij, het aantrekkelijke voor jou is dat jij, uh, dat jij in de wieg lag nog toen, uh, toen Baarder actief begon te worden. Uh, dat dus. kan ik niet zeggen. Johan, dat wou ik nog net niet zeggen. Maar ja, ja. het nou, moet wel even duidelijk zijn. Nou, het uh, milieu is er heel divers op gereageerd. En dat is wel iets wat een beetje overschaduwd is. Uh, door dat, door die, inderdaad het verwijt van sympathisanten uh, te zijn. Um, je ziet vooral rond 72, die eerste fase van de RAF... dat er heel veel kritiek is eigenlijk, juist binnen de linkse milieus op de RAF. En uh, wat er dan gebeurt is uh, door de hongerstakingsacties... door de RAF uh, bewust in gang gezet. Hè. Dat waren echt grote publiciteitsoffensieven. Eigenlijk ook om de RAF weer bekend te maken. Want iedereen dacht die RAF is dood nu ze uh, allemaal gevangen zitten. Um, ook door de hele uh, foltercampagnes, dus martelingscampagnes enzovoort. Um, daar zet zich wel een soort solidarisering uh, door in het in de milieus uh, waar de RAF, zeg maar uh, in principe ideologische overeenstemmingen mee kan, zou kunnen bereiken... Um, die eigenlijk de open discussie steeds moeilijker maken. En daarbij komt, en dat, wat dat betreft is Johan van Minnen het ongetwijfeld met me eens... ook een beetje ongelukkig optreden van de staat door de hysterie van die dagen. De, staat, de, de, de dragers van de staat, zeg maar, de mensen die de staat met leven vulden, politici, bestuurders enzovoort, voelden zich echt... Wees, in hun wezen bijna bedreigd door dat terrorisme. Soms zijn ze natuurlijk ook gelijk, want er werden ook mensen echt. Hebben, ze, hebben ze dat niet fantastisch uitgebouwd? De, uh, de, de, de staat. beetje een optreden van de staat nee, Ja, nog? dat hebben ze oh, inderdaad uh, ontzettend goed uitgebuit. En dat, uh, dat, dat was natuurlijk eigenlijk de truc ook van de jaren 60-beweging al. Die zijn begonnen als een provocatiebeweging. En daar is ook niks op tegen. Dat is een goed middel om de autoriteiten een keer. Uh, in hun broek te zetten. Maar toen die provocaties effectief, effectief bleken te zijn... toen hebben ze zich daarover zeer beleerd en bedreigd gevoeld. En daarmee hebben ze zichzelf in een, uh, in een verkeerde realiteit zeg maar, geplaatst. Ze, hebben, ja. ze zagen de realiteit niet meer, maar ze, dagen, ze dachten... wij zijn een beetje de nieuwe joden. Wij worden nu vervolgd zoals de joden 30 jaar eerder vervolgd werden. Ja, Stamheim werd geloof ik Auschwitz genoemd, of niet? Exact. De gevangenis waar ze zaten. Dat ja. het parallel. Die staat voelde zich gewoon... Uh, die dacht van, wat moeten we in godsnaam met deze gevangenen doen? Daarbij waren het ook nog gevangenen die uh, zich onmogelijk gedroegen. Je had mensen, ook van andere terroristische groeperingen... die meteen, uh, vaak waren mensen vanuit het arbeidersmilieu... die gingen gewoon, zoals elke gevangene... contact leggen met andere gevangenen. Ze gingen kletspraatjes houden met de, met de bewakers. Probeerden ze probeerden zich een beetje, zeg, een, beetje uh, uh, ja, een, een extra leventje te leiden. Een advocaat van de, van de RAF... Uh, Horsemalen, die op gegeven moment ook echt, van de jaren 60 Horst Mahler, die op een gegeven moment echt lid van de RAF werd, nu neonatie trouwens, maar toen hij opgepakt werd, ging hij vanuit zijn uh, cel een aanwaltspractice. dus een advocatenkantoor beginnen, waar hij uh, met klachten enzovoort enzovoort. De echte kern van de RAF deed dat dus niet. Die, die stelde zich volkomen onmogelijk op. Dus die contactsperren en, en dergelijke is voor een deel ook zelf eigenlijk uh, in het leven geroepen door zich echt met agressief, hè, met slaan en bijten enzovoort... naar de bewakers toe te gedragen. Ook als die bewakers eigenlijk helemaal niet stelen. Ja, en wat Koenen, Koenen dus beweert, Koenen, Gert Koenen... dat, dat, die, dat ze zo goed dat, die strategie ontworpen hebben om tegen in te gaan... dat ze op een gegeven moment heel veel vrijheden kregen. Ja, ja. In de het was, gevangenis heb ik het dan over, hè? Ja, hij, hij schetste wel mooi. Het was eigenlijk een impliciete soort afspraak... Zo van tussen de staat zeg maar, en de RAF. Van naar binnen toe uh, krijgen jullie heel veel ruimte... Als, jullie maar, als we maar erin slagen, dat zei de staat dan, want dat was het grote belang, om dat proces tegen de belangrijkste stamgevangenen of verdachten, om dat maar rond te krijgen, zodat het tot een veroordeling leidt. En dan is de staat, zeg maar, heeft zijn werk gedaan als het ware. En de RAF heeft dat uitgebuit door inderdaad zoveel mogelijk privileges voor elkaar te krijgen, via drukmiddelen zoals hongerstaking, maar ook wel via kleine pesterijen enzovoort, enzovoort. En, gemeenschappelijk de, ja, komen, ja, ja, het gemeenschappelijk proces voorbereiden. Maar ik vond het nogal ontluisterend. Ja, als dat exact. inderdaad zo is. dat ze ja. meer voorrechten ja, ja, hadden dan de gemiddelde gevangenen. Ja, veel meer. Ja. Het feit dat, dat Bader uh, toen een idool was voor, voor, voor, voor sommigen. Uh, Meinhof die, vooral, hè? En Meinhof. die, die vormen aannam van, van een, pop, een popster waardig, zal ik maar zeggen. Ja. Dat gekke doet zich nu de laatste tijd ook weer voor. Ja. De laatste jaren. Waarbij de, de, geadverteerd wordt met die Prada-Meinhof-banden. Uh, het is een beetje cult, het is radicale chic uh, om, om, om, om die beelden te gebruiken. Hoe kijk ja. jij daar tegenaan? Nou ja, wel. het is een beetje bevreemd, maar je ziet het natuurlijk heel veel. En uh, het is ook, ik vind het, ja, het is denk ik tamelijk onschuldig. Uh, je hebt nou eenmaal, dat soort rebellenfiguren worden gecreëerd door de, door de media. Uh, destijds al, twee, 73 enzovoort. Dit het al de ronde over baren, al die prachtige verhalen met, uh, met die auto's. En, uh, altijd, altijd, hij zorgde ervoor dat hij een chique Mercedes had enzovoort. Maar wat wat, wat rap, rappers zijn voor sommige jongeren? Ja, ik denk dat het, zijn, behalve dat rebellen, rebellische of zoiets, uh, als, dat, als dat al politiek mag worden genoemd, er zit er weinig politiek verder aan. Oké, okay, dankjewel. je. Goed bedankt. Wij <laughs> wachten af of de baren meinhof rap er ook nog komt. U hoorde uit het programma OVT een deel van het gesprek over de Rote armee fractie Hans Olink en historicus Jacob Pekelder in 2004. Voorafgegaan door een column van Johan van Minnen. In oktober 2007 verscheen van Pekelder het boek getiteld Sympathie voor de RAF. Morgen, 36 jaar geleden op 28 april 1977, kwam er een einde aan het proces tegen een aantal eerste generatie RAF-leden... en werden zij tot levenslange gevangenisstraffen veroordeeld. Op 18 oktober van hetzelfde jaar vonden drie van hen in detentie de dood, Bader, Enslin en Raspen, de officiële lezing zou worden dat zij zelfmoord hadden gepleegd. Dat zou Ulrike Meinhof in 1976 in haar cel ook al gedaan hebben. Vijftien jaar geleden, op 20 april 1998, ontving het persbureau Reuters een verklaring waarin de RAF meedeelde zich te hebben opgeheven. Maar... Een bewijs van echtheid van die verklaring lijkt er niet te zijn. Een goede tip is trouwens een aflevering van Andere Tijden over de RAF... waarin onder meer gesproken wordt met het enige Nederlandse lid van die groep... Ronald Augustin. Goed. O jee, het is uh, al bijna weer uh, zes uur. Dit is Woord op Radio 1 en we ronden dit uur over de RAF af. Wilt u iets terugluisteren? Dat kan via de links op onze Facebookpagina. Dat is facebook.com slash woord.nl. En via diezelfde pagina kunt u zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. En vragen en opmerkingen, die kunt u mailen naar woord.vpiro.nl. Schrijven kan naar postbus 11 1200 JC in Hilversum. Uh, we gaan zo meteen in het volgende uur een radioreisje maken... langs het levenslied, ofwel mensen die daarin uitblinken. Tot zo.